ja, en Willem is nog steeds op het circuit aanwezig. en is, hij er nog, ja. Ben je er nog op het circuit, Willem? Ja. <laughs> gelukkig, gelukkig maar, ik wil bijna zorgen maken. Door die 18 regendruppels. Nou, het had er wat meer geworden inmiddels. Ja. Die is bij het bijgesteld, maar goed. Nou. <laughs> Hoe gaat het op circuit ondertussen Willem? Ja, het gaat een GTA een race over 50 minuten. Inmiddels uh, zijn we alweer in het uh, laatste gedeelte aangeland. Ik denk nog een klein kwartier uh, te gaan hier. Ja, we hebben toch wel wat uh, ja, spektakel, uh, als je het zo mag noemen, gehad. In de vorm van Tech uh, voor Salford's uh, ja, uh, equipe waar we het meest uh, mee meeleven in deze klasse. De equipe van uh, Danny van Dong en uh, Henri Sumbrink. Uh, Danny had het stuur overgegeven aan Harry uh, Sumbrink. En uh, ja, wat al eerder gebeurd is uh, dit seizoen uh, in die GTA 4 uh, klas is toch dat de banden het niet uh, altijd even goed volhouden. En uh, slachtoffer dit keer in tegenstelling tot uh, Tinkster toen het iedere keer bij de BMW's misging uh, bij de banden. was het nu uh, de equipe, uh, de corvette van Harry uh, Sumbrink, uh, ja, waar de linker het volband uh, dacht van uh, ja, ik heb genoeg uh, asfalt gezien hier ik uh, ga ermee kappen. <laughs> Dat snoopte, uh, ja, Harry Sumbrink, uh, ja, tempo eruit halen, zwaar rokend uh, vanuit uh, het uh, linker voorwiel kwam die de pit binnen en daarmee, uh, ja, de kansen op uh, verdere uh, hogere plaatsen als drie op het podium verkeken en uh, ja, eigenlijk de hele kans op het hele podium uh, verkeken. Wie dat ook uh, eigenlijk min of meer een beetje verspeeld heeft, is de equipe van uh, Phil Bastiaans, uh, Matthijs Harkema. die hadden toch wel uh, wat vertraging uh, tijdens de pitstop, ja. En dat, uh, ja, dat uh, moet je dan op de baan uh, nog gaan proberen goed te maken of dat uh, gaat lukken, dat blijven vragen. En voorlopig uh, ja, alles uh, goed uh, in het plezier voor de equipe uh, Christian Frank Ferdinand uh, Kool, op de tweede plaats uh, Duncan Huisman uh, met uh, Ricardo van Hennen. Ricardo van Hennen die het overgenomen heeft, ook daar leek het erop dat er uh, wat problemen waren tijdens de pitstop. Want, uh, ongebruikelijk tijdens die VTA-4 pitstop is dus dat de motorkap open gaat, dat gebeurde wel bij deze equipe, maar toch weer de weg kunnen vervolgen en ja, actief op de baan nog, of, voorlopig nog 2-2, maar voor de, de man op plaats 3 en dat is een zebakt die gaat zeker nog op de jacht naar een beter resultaat, dan dus waar die nu ligt, met, met nog een kleine 13 minuten te gaan. Nou, Dan komen we straks weer terug bij Willem. Voor het slot dan van deze race. Wat wel leuk is, als ik de lijst sorteer op snelste rondetijd. Dan staat die wagen met nummer 65 wel bovenaan. Denny van Dongen. 1,49,04. 1,49,0 ja. ja als, 1, je als je verder gaat kijken, dan kom je uit bij Christian uh, Fankhout en, en uh, Vindeland Kool. Ja, maar dat is 9, toch wel een van de 7 so? Voor de snelste ronde. 1,49,6. Nou, nou, het dan alleen geen punt op. Dat is zo jammer. Ja, uh, nee, 1,49. Prins Christian van Oranje, je hebt 1,54,4. Als snelste ronde. Hè? Als snelste ronde. Oh ja, 1,49. Ik zit verkeerd om te 1,45. Ja, nee, je hebt gelijk. Ja? Ja, sorry, Joris okay. Het spijt me. Niet boos worden nu. Nee, nou, ik uh, hou me nog in. <laughs>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 En 105.8 De hele dag live race radio Dit is Masters FM Hallo.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 alone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 encore De luisteraar van het ondertussen als Mo aan het presenteren is, dan komt dit nummer voorbij uh, en tegenwoordig... keer voorbij. En meestal ook als Jos aan het presenteren is, maar dat is dan op de vrijdag een middag. Toch? Ja, dan komt hij ook altijd uh, voorbij. Wat, wat, wat, wat is, is me nu mee aan de hand? Dat is, met deze? Ja. Nou, die uh, staat bovenaan in uh, Euro Breakdown. Nu op nummer 1. Ja. Het nummer mee. Aloradans. Naar mijn inziens, uh, Ja, ik blijf het zeggen. Ja, je blijft het zeggen. Ik broer. blijf het zeggen. Ik ben er gewoon vol van. Gisteren ook op mijn werk. Was hartstikke gezellig. Op een gegeven moment draai je dit nummer. Ja, dan moet hij de schuiven natuurlijk nog hoger. En ja. iedereen stond te dansen en er ging uit zijn dak op de nummer. De kroonluchters uh, lagen vanmorgen op de grond. Ja. Iedereen ja. hing erin. Het was één groot feest. Wat okay. het ook een groot feest is, is uh, tijdens de Masters Weekend hier in Zandvoort. Op het circuitpark Zandvoort. En Jaap en Willem van Denzen hebben goed hun werk gedaan. Uh, nou, die, die zijn inderdaad weekend. gisteren al druk bezig geweest met allemaal interviews te maken. En één interview was met de man die nu in de auto zit en op de tweede plek ligt. Ferdinand Kool. Daar gaan we even naar, gaan we even naar luisteren. Nou, het is uh, Masters Weekend en uh, toevallig gewijs zitten we ook uh, naast iemand die uh, daar aan uh, meegedaan heeft. Ja, je wijst het wel, maar <laughs> jij bent toch degene die, uh, die een paar jaar geleden uh, ook in de Formule 3 heeft meegedaan, uh, Ferdinand? Ja, drie keer zelfs. Dus uh, ervaring, maar uh, ja, ik, ik ken nu eigenlijk de jonge rijders niet meer eruit. Ik ben nu een paar uh, jaar in de tourwaas bezig uh, en ik heb nu toch een beetje mijn interesse daar ook echt uh, naartoe verhuisd. Dus ja, ik, ik volg het niet echt meer. Hoe kijk je er eigenlijk tegenaan dan? Je zegt het al, je volgt het niet meer, maar kijk je even goed dan nog? Ja natuurlijk, ik heb respect voor die jongens. Ten eerste in deze tijden om een budget bij elkaar te rapen. Ik vraag me toch af hoe ze het allemaal doen, het kost een hoop geld voor de drie. Ja, en ik weet hoe moeilijk het is, dus ik, ik, de kaarten zijn ook lang niet geschud. Ik heb een beetje met de schuino gevolgd. En ik denk niet dat ze nu al een winnaar kunnen aanwijzen. Ja, we hebben het nu over jou dan. Dutch GT4, de hoogste autosportklasse in Nederland. ...in een auto waar denk ik menig jongen van droomt, een Porsche. Ja, ja, ja daar denk ik ook wel eens over na. Uh, ik heb hard naar toen gewerkt natuurlijk en ik ben blij dat we in de Tourwagens tourwagen ook zo ver zijn gekomen. Het is belangrijk om de goede mensen tegen te komen in je leven en uh, dat is gelukkig geluk. En ik hoop het nog heel lang vol te houden zo en mijn best te doen. Ja, Dutch GT4, uh, dit jaar uh, voor jou voor het eerst. Derde raceweekend uh, inmiddels, hoe kijk je nu naar die eerste twee terug? Nou, vorig jaar natuurlijk al gereden met een heel andere auto. Uh, ja, Christian Frank gaat heel hard op het moment met de auto. Hij heeft vorig jaar ook, ook moeite mee gehad. Dat zag je ook wel. Hij heeft geen één race gewonnen. En nu gaat het heel makkelijk met hem. Maar Porsche is ook een auto waar je echt aan moet wennen. Hij zit er al tegenaan. En die laatste partiende is verschrikkelijk moeilijk. Dat zie je ook niet in het rijden op onboard of op de data. Het is gewoon net even dit of net even dat. En ik maakte even een klein foutje net. En dan sta je in plaats van derde, zevende. Ik vind het ook wel heel erg kicken, hè. je weet waar je het voor doet, het is niet zo, nou we gaan even rijden, je weet toch wel dat we eerst te staan. Maar dat betekent wel dat je er ook van baalt en uh, ja, de baal is elke sport ervan, als je een klein foutje maakt. Ja, nu zitten we lekker in het zonnetje hier, heerlijk temperatuurtje. Hoe hoog loopt die temperatuur op in die auto van jou? Ja, eigenlijk voel je voel je het best in het weekend als je mag gaan rijden. Hè. Ik rij natuurlijk een beetje Adeline en uh, dat lange wachten is op het circuit best wel vermoeiend voor het lichaam. Dat dus je als je s'avonds thuis komt. Ja, voor het rijden voel je je kip lekker en in de GT4 zijn er ook allemaal auto's... Ja, die redelijk comfortabel zijn voor, voor de racerijbegrippen. Hè. Je hebt ABS, je hebt stuurbekrachtiging, dus het rijdt lekker. Maar het maakt het ook wel weer moeilijker, want het is voor iedereen makkelijk om daarmee te sturen en te remmen. Dus hard gaan is uh, nog steeds vermoeiend eigenlijk. Uh, Lammers die zei ooit nog wel eens in een interview tegen mij van de houdbaarheid van een coureur wordt daarmee verlengd. Is dat, uh, merk je dat dan ook? Doordat het zo makkelijker wordt? Ja, nou ja. ja weet ik, ik, ik denk dat het voor iedereen anders is. Het zijn ook heel andere tijden dan vroeger. Ik denk dat er nu ook meer stress is, ook voor de rijders zelf. Sponsoren zoeken. Je moet ernaast ook werken. We zijn wel professioneel, maar we kunnen er niet van leven. Dus het is natuurlijk ook: je stapt zo je werk in die auto. En het is niet het alleen de sport waar je voor leeft. En het is natuurlijk stressbestendig. Ze verwachten een hoop van je. En, uh, bij de ECT moet je gewoon presteren. En vooral in zo'n auto. Dus ja, het is hartstikke leuk. Maar uh, of je er ouder in wordt nu, ik, ik weet het niet. From the heart of Dutch Motorsport, this is Masters FM. Something's happened lately. I feel my world go crazy. I won't be standing with my back against. Took some time to make me understand, and maybe I realized this feeling's not so new at all. I knew there was something wrong. It's something wrong. Daarom zingen ze Happy Song Wayland is dit. Die gaan we even onderbreken voor. Want het einde van de Dutch GT4 race is in zicht. En daarvoor hebben we nog steeds Willem van Denzen op het natte circuitpark Zandvoort staan. Hoe is het met het regen ondertussen daar, Willem? Nou, de regen, dat mag geen naam hebben hier. Dat petjes her en der, ik weet niet hoe het bij jullie in, donker, in uh, het donker is. Het ging de boel door elkaar halen, het wordt hier steeds uh, donkerder. Dus het uh, zou uh, goed kunnen uh, dat we nog wel met de regen verder gaan uh, het loop van de dag. Ja, dan kijken we even naar de Duitsgeiter 4. Ja, uh, hij heeft uh, de mentaliteit van een vechtersbasis het had een Duitser uh, kunnen zijn. En uh, aan het einde wordt het uh, waarschijnlijk zeker uh, van der ende die uh, hier de overwinning gaat binnenhalen. Het is een race over 50 minuten. Met nog 4 seconden te gaan kwam hij over start en finish. Ja, dat hield in. Uh, toch nog een voor rondje doen. En hij is nu bezig uh, met zijn uh, laatste ronde. Ricardo uh, van den Ende. Als leider hij doet uh, deze race samen met uh, Duncan Huisman. Ja, twee uh, toppers in de Nederlandse autosport, uh, natuurlijk. Op de tweede plaats uh, zien we de Porsche van uh, Christian Frankenhout. Die uh, rijdt met uh, Ferdinand Kool. Derde is het uh, Equip uh, Phil Bastians. En met zijn co-Equip uh, Matthijs Harkema. Op de vierde plaats. Uh, ...vinden we terug uh, Jan-Joris ...in de Art in Jan-Joris. Uh, de race eigenlijk uh, slecht begonnen. Uh, op een gegeven moment zelfs op de twaalfde plaats liggend... ...maar toch uh, het tweede deel van de race... ...steeds verder naar voren uh, gekomen... ...op uh, de vierde plaats. prominente uh, opgever. Jij uh, noemde hem al uh, in deze... Uh, ...uitzendingen. Uh, en Dat is uh, ja, Peter Stoksen, uh, de co-equity... ...van uh, Campus. en uh, ja, Die hebben de halve uh, de pijp van Maarten... ...moeten geven. Ja, een uh, troostrijd eigenlijk voor... Uh, de die wij hier uit Zandvoort ja, eigenlijk naar het hoogste treetje willen schreeuwen. Dat is de equipe Danny van Jongen, Henri, Zanbrunck, die uh, de uh, snelste ronde wisten te zetten. En dat ondanks die klapband uh, toch alweer naar de tiende plek, hè? Ja, toch, toch naar voren. Ja, de snelheid zit in de auto en in de rijders zijn beide... Bijna... Hartstikke ja, behoren tot de snelste van het veld, zeker als e gezien. En ja, die hebben toch na de tiende plaats weer opgerukt. Nou, de eerste finish je nu langzaamaan. Huisman en Van de inderdaad de eerste over de finish heen. Frank-Hout en Kool Frank ja. erachter dus. Ricardo van de den Duncan Huisman in de race die zal alleen reden, zaterdag en... Uh, werden ze allebei, uh, wist een derde klaar te behalen. Ja, drie keer een podium uh, voor deze mannen, dus uh, dan wees ja, wees dat was uh, in de stand van het kampioenschap ook wat uh, verder naar voren gaan brengen. Oké, okay. dat was dan de Dutch uh, GT4 voor uh, dit weekend alweer. Zometeen dus de echte race, uh, Masters of Formule 3. Nou, ik vind het ook een behoorlijk echte race ah, Dit is ook al een echte race natuurlijk. De hoofdrace... Sorry Willem. Het zijn allemaal uh, verschillende klassen, <laughs> maar uh, ja. Maar uh, zoals George zegt, de echte race het is wel uh, het hoofdpunt uh, van de dag natuurlijk. Het uh, is de Masters uh, of Formule 3. En dat is al uh, jaar in jaar uit een van de topevenementen hier op het Square Park, uh, Zandvoort. En uh, Formule 3, uh, de Masters, degene die dat wint, ja. Uh, yeah, die uh, zet zijn namen ook weer hoog op Het de zijn oog. niet de kleine namen die uh, gewonnen hebben natuurlijk. Nee, nee. En, nee uh, David Coulthard en uh, Lewis Hamilton. Vettel. Vettel. Noem maar op. En Wat dan, dan we? kijken we nog even, heel even gaan we terug naar de winnaar van vorig jaar. Valtteri uh, Bottas. Ja, die uh, gaat vanmiddag nog uh, een keer van start hier. En die start van de tweede plaats En zou zomaar kunnen dat hij uh, twee jaar achter elkaar dat uh, binnen gaat halen. Dan ben je goed bezig. Moet ja. Dus dat belooft een spannende wedstrijd te worden? Ja, zeker. En, uh, ja, de mensen die zijn, ja, regen zitten we niet op te wachten. Maar als het dat toch moet gaan regenen, laat ze eerst maar drie, tien rondjes op de rijden en dan gaat <laughs> het in de regen. gaan regenen. Ja. Hoe, hoe is het met de toeschouwers daar nu er zes druppels water zijn gevallen? Is, is, merkt je dat er veel mensen meteen weggingen of blijft het aardig druk? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, een hoop uh, mensen ja, die worden toch altijd aangetrokken door Formule 1. Hè. En later op de dag hebben we natuurlijk Sebastian Gettel die met zijn uh, Red Bull Formule 1 nog even het circuit op gaat. Ja, en dat houdt de mensen hier toch wel, uh, aanwezig op het circuit. Nu is deze Masters of Formula 4 gesponsord door Red Bull en RTLGP, dus is het weer zo goed als gratis. Vroeger was het gratis toen de Masters was, is het nou net zo druk als toen? Nou ja, ja er zijn uh, heel veel mensen, ik ben nog niet in staat geweest om ze uh, allemaal te tellen. Maar... <laughs> de regendruppels was makkelijker. De regendruppels tellen was inderdaad een stuk makkelijker. <laughs> Het zijn meer mensen als ze even er op Oh kijk, dat is in ieder geval goed positief iets. Ja, oké. Okay. Nou, Willem, uh, hartstikke bedankt. Tot later. Heel veel plezier nog daar op het circuitpark zandwoord Ik ga jou niet meer spreken vandaag. Oké. Okay, uh, Denk ik zo, want ik stop er om twee uur mee. Ja, twee uur dan uh, worden wij weer overgenomen. Ja, Dus dan uh, mogen wij weer stoppen van de directie. Ja, <laughs> dus is het weer over. Ja. Ik zou zeggen, maak er nog een plezierige luistermiddag op de radio. Van, uh, Je kan altijd blijven luisteren. Dat gaan we Zeker doen. Dat sowieso. Ah. En kijken natuurlijk naar ZFM TV waar live beelden zijn te zien van de uh, races op het circuitpark Zandvoort. Uh, ja, dat, dat zij willen net al. De Formula Masters, of, uh, three, uh, the Masters of Formula 3, ik ja, moet het wel goed om zeggen. Die start om twee uur met de race over 25 rondes. Om uh, tien over half, uh, twee tot twee uur zal de startprocedure gaan bevinden daar. Ja, dus uh, voor nu is het even rustig op het circuit. Ja. ja straks een beetje opstellen en twee uur dan gaan we los. Ze hadden net zoals uh, toen met de Pinkster Racers ook een uh, gridwalk zijn. Maar dan met de uh, Formule 3 auto's, wat toen met de GT4 auto's was. Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik dat was on ook onder startprocedures. Ja, je hebt best kans dat er nog wat uh, gebeurt voor de mensen daar. Nou, we gaan even meekijken op de beelden op ZFM TV. Uh, yeah. Vind je dit wat? Doe maar! <laughs> Pink is dit! Zo yeah. so wat! fight Fight Nou zie je VMTV te kijken, dan moet je wel een rockstar zijn om dat uh, ja, zonder schaamte rood, uh, voorbij te kunnen laten gaan. Uh, <laughs> ja, dat was wel even grappig net. Maar even terugkomen. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Gezellig. Uh, we hadden net zojuist Jaap Koper spreken met Ferdinand Kool. Ferdinand Kool is nou geëindigd in de GT4... Als, uh, tweede. Weet je, als tweede, hij weet, dat gewoon. hij weet dat ja, gewoon af. weer uit zijn hoofd. Oh, oh, oh, en ik moet dat weer snel opzoeken. We gaan ver, snel verder met het, het tweede deel van het interview. Je had het uh, over uh, verwachtingen. Uh, trekt dat dan even goed in zo'n GT4? Was uh, het dan een beetje een wissel op een sportman zoals jij dan bent? Nee, wat ik zeg, het is, eigenlijk, uh, het is uh, op dit niveau wel sport. Het is een hobby om auto te racen voor mij. Dat kan ik combineren. Ik moet er hard bij werken en dat vind ik hartstikke leuk. Uh, het is ook te combineren met de racerij. Maar die druk is ook wel belangrijk. Je moet wel gemotiveerd blijven. En als je niet, niet een klein beetje ziek bent van de zevende plek, ja, dan vind ik eigenlijk niet mee moet doen. Oh, dus je kijkt er eigenlijk gewoon heel uh, genuanceerd tegenaan als ik het zo uh, hoor. Ja, we racen al heel lang. Uh, ik heb me al bewezen in de autosport, hoef ik nu niet te doen in dit veld. Alleen ja, je wilt er wel altijd staan, maar ja, dat willen die andere tien ook. En het gebeurt gewoon uh, nu net even niet. Ik heb al twee keer op podium gestaan, nou, dat is verschrikkelijk goed. Natuurlijk ook te danken aan een goed team en een goed teamgenoot, maar je moet het wel doen. En ik denk dat we voor deze race nog steeds een hoofdrace kunnen winnen. Want in de race ben ik gewoon super sterk. Het is dus net even die twee tienen met tijd rijden, maar die komen wel. Buiten het racen zo'n weekend, belangrijk ook voor sponsoren. Waarschijnlijk een hoop gasten die je ook bezig moet houden op de een of andere manier. Hoe heeft dat voor invloed op je? Nou, dat gaat zeker wel een goede kant eigenlijk van het verhaal, ik heb een groep mensen om me heen die weten wat, die gaan al drie of vier jaar met me mee nu. En die weten hoe ik me gedraag als ik moet racen, ik ben wat dat dan gaat best wel een beetje stresskippetje. Maar het is niet dat ik vijftig gasten heb, we zijn met een leuk clubje van 10 man. en de rest van de gasten zijn van het team. En die worden daar netjes in me geleid, PS is heel professioneel daarin. Dus nee, of ik, daar heb ik geen extra druk van, ik vind het eigenlijk wel gezellig. Ja, dit weekend, uh, je verwachtingen, samen met Chris, uh, de hoofdreis. Nou, Absoluut overwinning, we hadden al twee keer kunnen winnen, eh, ook in deze klasse, net als Formule 1. Je moet ook een klein beetje geluk hebben, twee keer net niet meegezeten, nou word je tweede en derde. Als ik nu mee zit winnen we weer, hebben we een klein dingetje tegen, samen we op het podium. Ja, het podium, daar ga je voor, ik neem aan dat je in je race die je alleen rijdt, vanaf de zevende, dat je dat ook als lijn hebt liggen. Ja, ik probeer er van tevoren nooit zo over na te denken. Dat heb ik wel geleerd eigenlijk. Ik doe gewoon mijn best en dat doet de rest ook. Ik denk dat ik een klapje beter ben als een paar jongens die voor me staan. En vooral de auto uh, aardig constant kan zijn. Dus ik hoop gewoon, uh, ja, je bent ook afhankelijk met de start vanaf die plek. Het is niet makkelijk. Dus ja, ik hoop een goede start en daarna gewoon naar voren te rijden. Nou, reed je vorig jaar met een BMW en nu met een Porsche. Uh, die BMW, was dat toch een beetje pionier, hè? Met uh, de Heeg vorig jaar uh, in die GT4? Ja, misschien wel een beetje. Ik wist wel dat Albi, die kon ik al van vroeger al serieus met zijn vak omgaan. Dus ook de auto goed neer zou zetten. Dat was de vraag wat hij ging doen. Op een gegeven moment hadden we wel het gevoel dat we erbij konden komen. Dat gebeurde ook. Ja, daar, door die vijf podiums die ik toen gereden heb, heb ik nu ook een hele goede deal kunnen maken met, met de, de post waar ik nu in rij. Dus het heeft me wel geholpen. Ja, nu iedereen weet dat Chris niet van niks kampioen is en die gaat ontzettend hard. En ik hang er al tegenaan. En elke race op podium, ja, dus ik hoop gewoon volgend jaar een nog leukere deal te krijgen. Hoe zit het uh, tussen jou en Chris? Chris reed vorig jaar met veel uh, Bastiaans uh, in, uh, in de Porsche. En dit jaar met jou. Uh, want, want ja, er uh, moet toch volgens mij ook een beetje een uh, goede klik ook zijn tussen jullie twee. Ja, dat is er ook zeker. Ik heb uh, met niemand in het GT4 ook problemen met Chris. Uh, die ken ik ook al 11 jaar. We reden samen in Duitsland. Toen reden ik 3 en hij andere klasses. Dus we kennen elkaar al langer. Eh? Chris zo rustig jongen. Uh. Ik hou van een geintje en hij ook, uh, supergezellig. En hij leert me ook een hoop. Maar op een gegeven moment moet je het zelf doen, die paar tiener kan, je, kan die me niet meer leren. Dus het is nu gewoon uh, rijden, rijden, rijden en ervaring op doen. 105.8 en 106.9. Dit is Masters FM. Ja, dat zijn de jongens op een racecircuit hier op Zandvoort, zijn dat zeker weten. Want je moet wel een beetje wild zijn. Wil je achter het stuur durven kruipen van zo'n racebolide? Want ze hebben een snelheid, hè, die jongens daar. Ja. Echt waar? Ja, ik zat even tv te kijken. Ja, dat dacht ik al. Op uh, ZFM TV uh, kan je de hele dag de races zien. En op AB Radio ZFM Zandvoort kan je ons verslag van horen. Ja, ik weet niet wat beter is. Uh, nee, wij natuurlijk dit, ja. Hè? Ja. dit is veel beter, ja. dat is logisch <laughs> Anders heb je uh, dit, dit, nou ja, Het verslag van de televisie komt van de Krijnes vind van het circuit ja, en dat nee. Het Krijnes, het is dat, bovenop de wedstrijdtoren Heb je zo'n ja, hokje je nog, nog een eens een keer hokje. En daar zitten dan twee, drie presentatoren Die hebben het mooi uitzicht daar ik ben Ze er, kunnen wel alles zien hè? Ik ben dat er met de paasracers heel veel bij ze geweest Om Even een kijkje te komen kijken even, het, gluren. Het, even gluren bij de buren Hoe ze dat doen daar dat is wel mooi. Het is wel mooi. Hè? Het, is Het is echt een mooie mooi. overzicht. Je kan alles zien vanaf die... Uh, mooie schermen hebben ze erbij met uh, echt zoveel informatie. Dat wil jij niet weten. Nee. Dat, dat redden we hier <laughs> niet in onze studio. Dat kan je ook niet allemaal bevatten. Zo nee. <laughs> bevatten. Uh, Allee mannen. Hallo. Um, Ferdinand Kool waren we gebleven. Nummer 2 geworden in het Dutch GT4 en het derde deel van het interview samen met Jaap Koper komt eraan. Het, uh, je zegt het al, hè? Uh, de, de, het, het kennismaken met Frankenhout uh, dat diert al van het Duitse verhaal. Uh, zitten er ook heel veel overeenkomsten tussen jullie twee? Ja, we willen allebei het uh, beste eruit halen. En, ja, hij is natuurlijk wat eerder in de Tour begonnen. Je merkt dat hij net even iets makkelijker ermee omgaat. Maar ik denk dat we allebei dezelfde instelling hebben. En dat betaalt zich ook uit met, met, met het rijden. We rijden allebei op het sparen van de auto en de banden. En dat is met de andere Porsche iets anders. Die zijn wat wilder en daardoor zijn we de hoofdrace ook veel sterker. Ik hou ervan om de auto heel aan te brengen en om niet te gummen met de banden. En daarin zijn we heel erg hetzelfde ja. Vanmiddag uh, race 1, Chris rijdt dan. Jouw rol, is dat alleen toeschouwen of kan je op een bepaalde manier nog een uh, bijdrage leveren voor hem? Je bent in de GT4 een team, ook de sprintrace. Mijn sponsoren zijn op de auto, zijn sponsoren. Als hij goed gaat, weet ik dat de auto goed is. En het is altijd spannend of hij hem heel houdt. En dat is voor mij ook zo als ik rij of ik hem heel hou. Je moet de auto samen delen. En ik gun hem het beste. Ik wil dat hij hem wint en niet iemand anders. Het is ook jammer van strafgewicht. Maar ik heb gewoon liever dat mijn sponsoren voorop rijden dan een andere auto. Gunt Chris ook? Absoluut niet. Je ziet met Chris ook dat hij al de banden spaart. Nou ja, we gaan vanmiddag kijken uh, race 1. Morgen zien we jou in actie en uh, zondag uh, jullie samen. Ik zou zeggen, uh, veel succes. Ja, nee, ja, nee, want ik heb nog wel wat uh, te vragen nog. <laughs> want we, we, het is, nee, nee, nee, ik denk, ja, uh, hij uh, is leuk, maar ik denk, hij komt nog met een vraag. Maar ik, uh, ik was nog even geïnteresseerd in, uh, in het uh, verhaal over het, uh, over het kampioenschap en, uh, en het uh, team nog uh, voor de rest. Uh, want ja, uh, jullie rijden niet uh, alleen met die Porsche, maar ook met die BMW. Ja, bemoei bemoeit mij niet zo heel veel mee. Ik ben echt wel iemand die komt op de voor zichzelf. En uh, de BMW, het is meer echt de marketing tool. Peter gaat er goed in, Rob gaat er goed in. Maar die zullen nooit strijden voor de overwinningen. Ja, en ik vind het leuk uh, dat ze al in de top 10 komen. Maar het is niet zo dat we echt heel erg goed samenwerken. Dat gaat ook niet. De auto's zijn te verschillend. Wat is Peter Stoks voor een man? Ja, ontzettend uh, goede zaken man. Hij zet het allemaal perfect op. Je hebt helemaal geen last uh, van de catering. Het team is goed geregeld. Hij heeft de duurste in ingehuurd, Patrick en Albi. Dus ja, het ligt hem nergens aan en ik ben gewoon heel blij met de gang van zaken. Oké. Okay. Uh, nou ja, voor de, uh, met, met Pinksteren en met Pasen hebben we gezien dat jullie je neus al aan het venster uh, drukken. Uh, is het ook uh, erg interessant om dat hier uh, met de Masters, zeker met de Masters, uh, dat dat doet? Ja, wij kijken ieder evenement op zich. Het maakt ons niet uit hoe het heet. We willen gewoon kampioen worden en we willen aan dit jaar anders aanpakken, willen naar voren sluipen. Het is heel competitief. En we blijven gewoon puntjes sprokkelen en dat zou je dit weekend ook weer zien. We hoeven niet alles op alles te zetten om te winnen, echt niet. Goed, dank ik je wel. Ja, je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 Een beetje bij de les blijven, is Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik weet dat het er allemaal zo mooi uitziet op het circuitpark zandvoort. Nou, ik zat nu... even te kijken hoeveel de tribunes zat. Dus nou, we die... begonnen met tellen, maar. Nou, <laughs> ja, dan ga maar even door dan. De dan... regeldruppels waren makkelijker. <laughs> ja? Ja. Hoeveel waren het er? Want ik zie hier ondertussen ook regendruppels vallen. Dat is nog niet gebeurd vandaag. Nee, het zijn er nu wel wat meer antwoorden. Ja, ja hoeveel hebben er jou al geraakt? Uh, geen één. Ah, nou, nee, Zo direct de start van de Formule 3, de hoofdrace van vandaag. Ja, wie start uh, waar? Wie is dat waar? Nou, dat ga ik jou vertellen. Hoe Ja, echt waar. Echt waar? Ja, echt waar. Niet te uh, snel, Dan schrijven we mee. Sorry? Niet te snel, dan kunnen ze meeschrijven. Nou ja, de Brit uit Groot-Brittannië, die 22 jaar is. Uh, Alex Zander Sims, die start op de eerste plek. Met een mooie tijd van 1.30.9. Uh, Zo, een best snelle tijd. Dat was heel snel. Uh, twee tienden erachter is Botas, een Vin, ook in de Mercedes. Op derde plek, Wittman in de Volkswagen. En Merhi in de Mercedes op nummer uh, 4. Nummer 5, Munos. Nummer 6, Melker, dat is een Nederlander. Nummer 7, Mortara, een Italiaan in de Volkswagen. En Vernier, een Franse op. Nummer. Uh, ja. ja, ik denk het was gebleven. Ja, Zit je wel te letten ondertussen. Nou, Kun ja, jij ik wat hoor, meeschrijven? Ik he? hoor van alles uh, tussendoor. Ja, je hoort Rob Peters uh, ja, wereldachtergrond. Uh, die zit er tussendoor te Ja, dat niet uit. Op, ja, op nummer 15 hebben we Düsseldorp, onze Nederlander staan. Düsseldorp. Düsseldorp. We hebben vanmorgen een interview met laten horen. Oh, ja, vertel Met Seb. Oké, okay, gezellig. Vanmorgen samen met Benno. Met Benno, met vader Veugel. Vader Veugel hem hemzelf. Netjes, netjes. Dat is de kwalificatie van de RTL GP, de top 10 van de uh, Formule 3. Twee uur gaat het beginnen. Ja, dat Ra zeggen ze. Race over 25 rondes, maximaal 60 minuten. Ze dus, uh, mochten 70 car veel naar buiten moeten. Om drie uur worden ze toch echt uh, afgevlacht. Wat ik wel enigszins ga verwachten met uh, al die regen. Denk je zelf niet? Nou ja, er komt inderdaad wel steeds meer regen naar beneden, dus... Als ze nou eerst een paar rondes droog hebben, dan die regen erbij in één keer. Ja. Ik, zie, ik zie wel de paraplu's al de hele dag op circuit. Ja, maar ja, dat is ook meer een beetje voor beeld, hè? Dat zijn die reclame paraplu's ja, van, de, van de Grid Girls, van Red Bull. Volgens mij zijn die drie meter doorsneuwen zo, die paraplu's. Ze dat zijn, echt groot. zijn echt groot. Dan zie ik ze ook in de Formule 3-auto's uh, zitten, hun ja, ja, eigen paraplu's. Er komt dus toch wel wat water naar beneden op het circuit. Ja, ze rijden ook op Intermediate, zo te zien. Ja, nou, dat zijn uh, geen sliks in ieder geval. Nee, Intermediate wanden voor de Formule 3. Zo direct tussen 2 en uh, drie, hoor je er alles over met uh, Rob uh, Vos en Albert-Jan Harms? Ja. <laughs> ja, ik haal een beetje namen door mijn heen al het Albert-Jan Fox of zo hoorde ik gisteren. De Fabulous Miss, Miss Mrs. Fox? Ja. Oké. Okay. Met zijn Housam Zee. En zijn voedepoppetje. <laughs> Juist, voldoende lol gehad. <laughs> ga, je, ga je ermee gooien? <laughs> Baby, I gotta have some more. Turn to track up. What's it gonna take to get a score?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 6.9 dit is een masters FM Wat op circuitpak zand wordt alle paraplu's de, de, de lucht in Gaan hier de oranje spullen de lucht in? De hamers vliegen door toetertjes, kroontjes, hamertjes, vlaggetjes. Zie Wim gaat zich ombouwen voor de WK die eraan gaat komen. Het begint langzaamaan allemaal oranje te worden hier. Oranje gekte. Terwijl ja. het publiek van de grid wordt afgestuurd op het circuit. De paraplu's de lucht in zijn gegaan. Paraplu's en zeilen en alles de lucht in gaan. De track officieel wet-track is verklaard. Is het zo? Ja. Ze mogen met regenbanden gaan rijden. Of oh kijk, dat is mooi. Want als ik zo, zo net keek op de, op de beelden, regent het toch behoorlijk daar op ja, zich Ik je zag in het vijvertje zag je aardig wat uh, ja. waterdruppels vallen. Teams zijn ook nog aardig aan twijfelen of ze op de slicks of op de regenbanden gaan. Als je kijkt op de startgrid, dan zijn bij de meeste teams de banden van de auto's af. En liggen ze allebei klaar. Ligt er gewoon twee compo compounds uh, naast inderdaad. Ja. De slicks en de regenbanden. Het zijn de Intimidische Full -heads. Terwijl de studio echt verbouwd wordt. Nee, <laughs> hey, de vraag mag Dat zag ik niet goed. Zijn het intermediates of zijn het uh, full uh, Ik denk dat het full zijn. full toch uh, al? Ik denk dat ze maar twee soort hebben. Ik weet niet of ze intermediates echt hebben bij de Formule 3. Misschien Zal een leuke wel. vraag straks voor... Uh, misschien een, misschien een vraag voor, uh, voor uh, de technische dienst. Je mag geluid van de televisie even wat zachter. Ik wel even op Zeg maar gerust uit. Mag ik zo'n Engels commentaar of zo? <laughs> ja, <door. laughs> dat ging even heel uh, lullig samenlopen. De top 10 van de Formule 3, zoals je van start gaat. Vandaag de dag, Z zondag 6 juni 2010. De race over 25 rondes. Op nummer, 2, uh, nummer 10, Jim Pla. Op nummer 9, Will Buller. jean eric Vernier. Op nummer 8. Dat zal wel een Fransman zijn. Dat denk ik wel. <laughs> dat weet ik beide wel zeker zelfs. Eduardo Morotara, dat zal wel een Spanjaard zijn of een Italiaan. Op nummer 7. Nigel Melker, de Nederlander, op nummer 6. Carlos Munoz. Op nummer 5. De vierde plaats wordt erin door Roberto Merri. Nummer 4, nummer 3, Marco Wittman. Nummer 2, Valtteri Bottas. Bottas. Win Winnaar van vorig jaar. Klopt. Dat hoorde je net van Willem? Ja. <laughs> of wist je dat zelf nou, ook? Ik wist al? het zelf ook. Oh, kijk, netjes. En op nummer 1, de 22-jarige Alexander Sims. Nog een andere Nederlander in het uh, veld. Dat is Stef Düsseldorp. Die start van de 15e positie. Ze rijden allemaal in Volkswagens en Mercedes. En volgens mij is het heel erg doorgesponsord door Dalara. Het zijn allemaal uh, Dalara's, hè? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Nee, wist je het? niet? Nee. Die worden allemaal gemaakt door uh, Dallara. Oké. Okay. De een met een Mercedes motor en de ander met een uh, Volkswagen motor. Wat is jouw favoriet? Nou, dan ben ik toch voor Volkswagen. Terwijl dat de Mercedes in de top 10 toch veel meer vertegenwoordigd zijn helemaal ja. de top 6. Maar nou, je vraagt wat mijn favoriet is. Ja, weet nee, ik. Oké, okay, dan zeg ik dat. Oké, okay, waarom? Nou ja, meer dat Mercedes niet is. <laughs> nee, Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Um, Verder nog vandaag op het circuitpark Zandvoort is nog een heel circus te gaan. De, van 2 tot 3 zal je de Masters of Formula 3 hebben. Tussen 3 en 4 de demonstraties, onder andere Vettel in zijn Formule 1 auto. En zoals jullie vanochtend al zeiden, zat er een hoop geruchten in de rond te ja. gaan over de Red Bull Air Race. We zullen het zien. Dat die of het naar Zandvoort gaat gebeuren. Ja, ik ben benieuwd of het ook het wereld het toelaat en dat soort dingen. Mocht het wel daadwerkelijk zo zijn. Dat er niet zoals de weersvoorspellingen zijn dat het harder gaat regenen. Ja, de mensen op het circuit zijn net ook al gewaarschuwd door de speaker. Dat op het moment dat het gaat omweren, dat ze van de hoogste duintoppen af moeten. Oké. Okay. Dat dat gewoon te gevaarlijk is. Ja, dat kan ik begrijpen. Het, is, uh, het, het circuit ligt midden in de duinen. Er is voor de rest niks hogers in de buurt. Ja, die radartoren die er staat achter de hoofdtribune. Ja, die is uh, gevaarlijk. Maar... Ja, maar er staan ook mooie grote hekel omheen. Ja, Daar komen we niet zo niet dichtbij heen. in de buurt. En voor de rest de duinen. Ja, het is allemaal laagbouw. Er zit helemaal niks hoogs omheen. Noei. Dus duintoppen zijn het hoogste. Dus mocht je in het duinen zitten en heb je de speaker niet gehoord... dan luister je via je radiootje naar ZFM Zandvoort of AB Radio. Kijk uit Jeet. als het echt gaat omwinnen. Het is, is bijna tijd denk ik. Maar. Het is uh, nog... Uh... Nog even worden de studio uitgetrapt hier. <laughs> ja. Zullen we net zoals Benno terug mogen komen, denk je, of niet? Nou, ik vraag het me af. Ik denk het niet. Je denkt het niet? Nou, ik denk dat het over is. Is het echt helemaal over de en uit met ons? De wordt het al helemaal ingenomen. <laughs> de, de, de telefoons worden al omgewisseld. De koptelefoons worden alweer omgewisseld. De microfoonplopkapjes worden er alweer afgehaald en hun eigen plopkapjes erop gezet worden. Ik zal zeggen, heel veel plezier met Masters FM. Tot 5 uur zijn AB Radio en ZFM Zandvoort erbij. Klopt. Als een... Als één. Ja, dat is mooi. Ja. Ik zeg tot de volgende keer, tot volgend jaar met Masters FM. Sjors, ja, dankjewel. Ja, jij ook bedankt, Mo. Graag gedaan en veel plezier met Rob Harms en Albert-Jan Vos. Bye. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal.